De Radio 1 Sportzomer. Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Het is donker in Londen. Het is fris in Londen, een beetje chilly. Kortom, uh, tijd voor een goede, dikke jas. Uh, het zal vandaag warmer worden, maar dat wordt het absoluut niet. En dit is dit, London Calling. En dit Goeie. zijn de sporten die ons de komende drie uur bezighouden. atletiek, baanwielrennen, dressuur en natuurlijk hockey. Nu het NOS nieuws met Jan van der Putten. In Nigeria zijn bij een aanval op een kerk zeker 15 mensen doodgeschoten. Gewapende mannen stormden de kerk binnen en openden het vuur. De aanslag was in een kerk in de deelstaat Kogi in het binnenland. De daders zijn naar de schietpartij gevlucht. Volgens bewoners van het gebied waren de schutters leden van de radicaal-islamitische groepering Boko Haram. Die groepering wil een streng islamitische staat stichten en pleegt geregeld aanslagen in Nigeria, waarbij kerken het doelwit zijn. DSM gaat wereldwijd duizend banen schrappen, maar van 400 in Nederland. Het chemiebedrijf zegt dat het banenverlies nodig is... om de economische tegenwind het hoofd te bieden en om meer winst te maken. Economieredacteur André Meijnema. Dat moet circa 150 miljoen euro per jaar gaan opleveren vanaf 2014. Maar dat kost natuurlijk wel banen, want je gaat ook efficiënter werken. Je kijkt naar wat je wel en wat je niet kunt houden. Duizend banen wereldwijd, op een totaal van zo'n 22.000 mensen, zo'n 5 procent dus waarvan zo'n 400 banen uiteindelijk in Nederland zullen verdwijnen. Gedwongen ontslagen, zegt DSM, ze niet uit te sluiten... maar daar is het nog een beetje te vroeg voor om daar al vooruit te lopen. Het afgelopen half jaar daalde de winst van DSM met 67 naar 186 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was het nog ruim een half miljard. Grote delen van de Filipijnse hoofdstad Manila staan blank. Door zware regenval is meer dan de helft van de stad overstroomd. Zeker acht mensen zijn omgekomen. Tienduizenden inwoners van Manila zijn geëvacueerd. Het regent al meer dan een week op de Filipijnen. Het openbare leven in de hoofdstad ligt voor een groot deel stil. Volgens meteorologen wordt de komende 24 uur nog veel meer regen verwacht. In Nieuw-Zeeland is de vulkaan Mount Tongariro uitgebarsten. De vulkaan op het Noordereiland was al ruim 100 jaar niet meer actief... maar gisteren spuwde die weer as. Mensen in de buurt hebben hun huis moeten verlaten. Politie roept inwoners op rustig te blijven... en om te controleren of hun watervoorraad nog drinkbaar is. Uh, we proberen alle lokale kalm te blijven... om hun watervoorraad te veranderen... om te zorgen dat ze niet contaminated. Voor zover bekend zijn er geen gewonden en is er ook geen schade. De eruptie heeft wel gevolgen voor het vliegverkeer. Air New Zealand heeft enkele binnenlandse vluchten geschrapt. Mount Tongariro is te zien in Lord of the Rings films... en is mede daardoor populair bij toeristen. Dan het weer nog enkele buien. Vanmiddag van het westen uit droog en steeds meer zon. Middagtemperatuur ongeveer 20 graden. Morgen nog een enkele bui, ongeveer 21 graden. Daarna wordt het dra droog en zonnig zomerweer. Met maximaal het weekend ongeveer 25 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Ik mag samen met een klant naar de Olympische Spelen. Alleen wil ik wel toegang kunnen hebben tot mijn zakelijke documenten. Maar hoe dan?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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. De mannen van het Nederlands hockeyteam. Gregory Sedok, Roestjuranda Martina, Kirsten Wild, Teun Mulder, Patrick van der Meer. Dat zijn de namen die de komende drie uur tussen de soep en de aardappelen door uit de spiekers zullen knallen. En Die soep en die aardappelen die staan vanochtend garant voor een zeer bijzondere smaaksensatie. Ze worden hier zo live geserveerd tot topkok Moshi Karot. Hier zijn live vanuit Londen, Willemijn Veenhoven en Felix Meurders. Maar eerst het hockey Gerard de Groot. De slotseconden, nog 45 te gaan, precies. Nederland leidt met 2-0 tegen Korea. En zojuist was het Jaap Stokman, die een strafcorner van Jong-Jong. Yang. -yang. Hij schoot die bal in en Stokman zat er uitstekend tussen hoor met het linkerbeen. Wat een geweldenaar is dat het een doel van Nederland. De eerdere wedstrijden die Nederland hier speelde tegen India, België, Nieuw-Zeeland en Duitsland... stond hij ook al zijn mannetje achterin. Dat was met name in de slotfase, maar nu is het in de slotseconden van de eerste helft... waarin die Nederland in ieder geval vasthoudt nul vasthoudt en Nederland op weg gaat naar die rust met een 2-0 voorsprong door Wink van der Weerden met een strafcorner en Valentijn Verga een minuutje of 6-7 geleden voor de 2-0. En Nederland wil misschien nog meer in die laatste seconden. Zoeken ze die strafcorner want die wordt dan nog gewoon genomen. En dan is de Nauir een geweldige kans, zegt Helemaal vrij voor het doel. Nu is het gebeurd. Nu is het rust maar Dat had gewoon 3-0 moeten zijn voor Nederland. Het toont aan dat Nederland hier tegen Korea de klasse weer aantoont. Dat de klasse weer duidelijk maakt dat ze hier in dit toernooi groeien. Dat ze naar die schitterende 3-1-overwinning op Duitsland ook tegen Korea door willen gaan. In dit geval ten faveuren van Duitsland. Want Duitsland zit op het puntje van een stoel te wachten. Want als Nederland hier wint van Korea, dan heeft Duitsland in ieder geval de tweede plek in de pool gekregen. En dan zijn ze naar de halve finale. Dan hoeven ze vanavond tegen Nieuw-Zeeland niet eens meer vol aan de bak. Duitsland zit dus te kijken naar Nederland. Hoe Nederland de kool uit het vuur haalt tegen Korea. En dat uitstekend doet met een ruststand van 2-0. Er zijn supporters die hier een wedstrijd zien of geen wedstrijd kunnen zien. Uh, kortom, omdat ze geen tickets hebben, maar er zijn wel supporters die dan doorvliegen uh, naar het Hollandhuis. Uh, daar zitten wij ook, we zitten ernaast. En dan zijn ze s'avonds aanwezig bij de huldiging. Die wordt trouwens spectaculair gedaan. Gisteren zijn natuurlijk uh, maar het Bouwmeester en de vier Springruiters gehuldigd. En die, gaan, die supporters gaan door tot diep in de nacht. George Benson, give me the night, dat is een motto. Hi. bye Dat is eigenlijk jouw motto ook, okay? hè? Give me the night. Je deed een avondprogramma bij BNN. Het werd dan altijd vrij laat. En, uh, <laughs> tegenwoordig moet je al, al, al bijna uh, meer dan acht weken... Morgens heel vroeg uit de veren. Ja, nou, het, uh, het, het gaat beter, zal ik zeggen. Ik, ik raak er aan gewend. Ik, ik heb me wel voorgenomen voortaan überhaupt al wat eerder op te staan. Dat huh? of, ja. Goed voor hebben. Uh, George Benson, Give me the night. Fijn chemiebedrijf DSM voelt de economische tegenwind... en zachte winst in de voorbije maanden verdampen. En daarom gaat het bedrijf reorganiseren en kosten besparen. Wereldwijd gaat dat duizend banen kosten waarvan zo'n 400 in Nederland. Dat maakt de DSM vanmorgen bekend... bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Bestuursvoorzitter van DSM, Fijke Cijbersma, aan de telefoon. Goedemorgen, meneer Cybersmaan. Ja, goedemorgen. Uh, u bent heel duidelijk te verstaan. Heeft DSM het zwaar? Nou... Um... We merken iets van de economie, maar zoals u in de inleiding zei... we hebben de winst zien verdampen. Dat is niet waar. U, waarschijnlijk kijkt u naar de netto-winst. En we hadden vorig jaar daar een eenmalige baat... omdat we een aantal onderdelen verkocht hebben. En dit jaar een eenmalige kostenpost... omdat we een uh, herstructureringsprogramma hebben. Dus dat heeft een effect op de netto-winst. Maar als je gewoon naar bedrijfsresultaat kijkt... de, de gewone activiteiten, zien we een 15% daling. En die komt eigenlijk uitsluitend... door Kaperloktam, maar dat is een grondstof voor de nylon. Toepassing, hè? Uh, dus in kleding en in tapijten en dat soort uh, dingen. Dat loopt niet meer zo lekker? En dat loopt minder lekker. Dat heeft iets met China te maken. Dat heeft met export vanuit China naar Europa te maken. En dat soort dingen heeft iets meer capaciteit. En dat is eigenlijk een cyclisch product. Dat is 15% van de omzet van DSM. Uh, en dat is een cyclisch product. Vorig jaar hebben we daar heel veel geld mee verdiend. Dit jaar duidelijk minder. De rest van de business van DSM, als ik kijk naar voeding, pharma, hoogwaardige materialen... loopt eigenlijk heel Heel erg goed en ja. we mogen eigenlijk zeggen dat we ook daar in het tweede kwartaal prima resultaten hebben geboekt maar als ik me nu ik ga, ga concentreren op dat van, ja, uh, precies op dat Nijland product dan, uh, ja. dan betekent dat uh, uh, gezien het feit dat het een cyclisch product is, betekent dat in de toekomst dat u rekening moet houden met meer tegenvallende cijfers op dit punt. Nou, ik denk dat we daar in het eind van dit kwartaal ongeveer wel uh, richting de bodem uh, van dat product zitten. Uh, maar ik zie het nog niet in dat product dan uh, de, direct verbeteren. Ja. Um, daarnaast hebben we gezegd, ja, we leven natuurlijk wel, met name in Europa, in een onzekere tijd. We moeten helaas constateren dat het ons niet lukt in Europa om de crisis in de eurozone uh, voortvarend te lijf te gaan... En uh, hoewel alle andere activiteiten van DSM het in het tweede kwartaal eigenlijk goed gedaan hebben... hebben we toch gezegd we gaan een uh, winstverbeteringsprogramma opzetten. Over de hele breedte van DSM, dus ook in onderdelen die gewoon eigenlijk heel goed lopen... Uh, gaan we toch een aantal maatregelen nemen om onze concurrentievermogen verder te versterken. We hebben de afgelopen periode in Nederland... meerdere investeringen aangekondigd. In R&D, twee laboratoria, in een aantal fabrieken. Ja. We hebben daar continu bij gezet. We moeten ook zorgen, ook in Nederland... dat we concurrerend blijven. We kunnen alleen maar investeren als we concurrerend blijven. Nou, daar zien we op dit moment... dat we daar toch een aantal maatregelen moeten nemen. En die hebben we ook aangekondigd vandaag. Ja, twee punten ga ik eruit halen. Uh, allereerst Ach. Europa. U verwijt uh, kennelijk de politiek... Uh, dat het allemaal niet wordt opgelost, die, uh, die economische... Is dat juist? Is het een juiste constatering die ik trek? Nee, de constatering is dat ik het constateer. Samen met u constateer ik en samen met welen constateer ik dat het ons niet lukt om de situatie in Europa voorvarend op te lossen. Ik ga niemand uh, kritiek, de politici, die weten echt hun eigen verantwoordelijkheid... hebben we dat niet nodig om dat van de heer Siebersma van DSM te horen. Iedereen weet het echt zelf wat hij moet doen. Nou ja, u bent natuurlijk een invloedrijk, u bent een invloedrijk bestuurder, meneer Siebersma. Dus op het moment dat u dat zegt, uh, krijgen de politici misschien een duwtje in de rug. Nou, ik weet niet of ze mijn duwtje in de rug nodig hebben. Ik denk dat de meeste politici echt weten wat ze zelf uh, zouden moeten doen. Uh, tenminste, dat hoop ik dan maar voor ons land. Uh, ik en voor andere landen. Uh, ik constateer alleen dat we in Europa een lastige situatie hebben... die veel onzekerheid geeft in bij klanten van ons. Uh, dat hebben we onder andere in die Nijonketen, zitten we daarmee, dat een aantal uh, klanten gewoon onzeker zijn. En zijn hun voorraden aan het afnemen, zijn aan het kijken wat ze kunnen doen, enzovoort, enzovoort. Omdat ze zeggen, ik weet niet precies waar het heen gaat in Europa. En daar hebben we natuurlijk vele uh, last van. En laten we wel zijn, in het belang van de Nederlanders, in het belang van de Europese burgers... we moeten gewoon doorgaan met groei, we moeten doorgaan met investeringen, zoals DSM ook in Nederland doet. We moeten doorgaan met innovatie, doorgaan met concurrerend zijn en doorgaan met groeien. En dat lukt ons op dit moment in Europa niet geheel en zeker niet om daar duidelijkheid mee te krijgen. En dat is lastig. Dat en u zegt, lastig. in Nederland moeten we ook concurrerend zijn? Ja. En dat betekent? Dat betekent dat we hier en daar de kosten zullen moeten reduceren om de investeringen die we doen en de uitbreidingen die we willen doen, zoals in R&D en andere dingen in Nederland, om die te kunnen blijven bekostigen. En dat betekent dat we helaas uh, wereldwijd, niet alleen in Nederland, wereldwijd uh, duizend banen uh, verloren zullen gaan. Uh, of dat ook uh, daadwerkelijk, uh, uh, wat dat betekent voor de mensen, gedwongen ontslagen... dat kan ik niet zeggen, omdat we op sommige onderdelen ook weer groei hebben. Op sommige onderdelen hebben we natuurlijk verloop, mensen ja. die gepensioneerd raken. Enzovoort. Dus we zullen proberen natuurlijk om zoveel mogelijk mensen te herplaatsen. Uh, maar mocht kunt u het toch in... niet zeggen omdat u nog in onderhandeling moet met de vakbonden hierover? Nou, natuurlijk moeten we hier ook verder met de vakbonden over praten... maar ik kan het niet zeggen omdat ik het gewoon niet weet... Uh, op dit moment, uh, hoeveel mensen we kunnen, kunnen herplaatsen. We gaan dat natuurlijk altijd maximaal proberen. Als dat niet lukt, hebben we bij DSM een uitgebreid werk naar werk programma... om ze elders niet bij DSM uh, werk te kunnen geven. En als dat niet lukt, hebben we bij DSM een uh, goed sociaal plan. Dus in die zin, uh, we zorgen er altijd op een hele nette manier op. Uh, voor. Uh, maar we zullen wel aan onze... ...concurrentievermogen in Nederland ja. en in Europa moeten werken. De situatie in Europa is natuurlijk niet eenvoudig. Maar de locaties waar mogelijk banen zullen sneuvelen... ...zijn ook nog niet bekend? Fabrieken, onderzoekscentra, nou ja, hoofdkantoor? Ja, die zullen natuurlijk met name in de grote locaties van DSM zijn. Die zullen ook in het zuiden van Nederland plaatsvinden natuurlijk. Ja, meneer Siebesma, ik hoorde u een maand of drie geleden nog iemand jouwzond over DSM. Dat is dus wel nog snel eens? opgeslagen. Nee, nee, nee, nee, nee. Dan, dan hoort u het helemaal verkeerd. Iemand nou ja, steeds... kijk, iemand iemand al al al mensen... over DSM. als er 400 uh, al mensen moeten worden ontslagen... vind ik toch altijd een vervelend bericht. is een heel vervelend bericht, maar uh, DSM doet het goed. Heeft het ook in het tweede kwartaal goed gedaan. DSM opereert in een context, in Europa, in de wereld, die niet makkelijk is. En zal wel haar maatregelen moeten nemen. Ook in de businesses waar op dit moment de zon schijnt, zou je toch moeten proberen om concurrerend, uh, als je verder concurrerend uh, te blijven te worden, uh, omdat je niet naar hele vervelende situaties wil komen in geen van je business in het bedrijf. Dus je moet tijdig je maatregelen nemen. Natuurlijk is dat heel vervelend, nogmaals, ik weet helemaal niet of daar gedwongen ontslagen mee gemoeid gaan, dat weet ik gewoon niet. Dus als dat uh, beperkt is, dan zal, valt het van die kant. Uh, zou dat mee kunnen vallen? Maar dat weet ik niet. Uh, uh, en ik ben nog steeds hartstikke enthousiast over DSM. Dat moet u niet verkeerd lezen. Optimist. Bestuursvoorzitter van DSM, Fyke We Gaan uh, zo meteen met Mosje Krot, de kok van het Holland House kletsen. Die komt binnen met hele lekkere dingen volgens mij. Maar eerst geert de Groot naar het hockey. Want de tweede helft is begonnen bij uh, Nederland-Korea. Uh, het is nog steeds 2-0 in het voordeel van Nederland. En als je dan uh, naar zo'n eerste helft uh, zit te kijken... en dan zit je over na te denken wat uh, toch... Uh uitstekend gaat met het uh, Nederlands mannenteam, het Nederlands mannenhockeyteam dat een uh, roerige periode achter de rug heeft en dat allemaal van zich afgeschud lijkt te hebben. En als een collectief hier opereert met een fantastische doelman Stokman en een fantastische strafcorner Mink van der Meerde, laten we niet vergeten dat hij er pas op het laatste moment definitief bij kwam. Dat er altijd getwijfeld werd of Takema niet mee moest hier naartoe om de corner voor Nederland uh, te nemen. Nou, van der Meerde heeft dat uh, tot nu toe allemaal ontzenuwd, al die chaos daaromheen. Hij is de grote man wat uh, de treffers betreft, wat de strafcorners betreft voor dit Nederlands hockeyelftal. En het is eigenlijk een klassiek beeld, want Nederland was altijd de ploeg met een goede doelman, met een spelverdeler de Floris Evers in dit geval. En Nederland was ook het team dat de beste corner had, nou van de wereld bijna zou je kunnen zeggen. En daarmee werden de successen gehaald het afgelopen decennia En ook vier jaar geleden haalde Nederland daarmee de halve finale. Toen ging het allemaal mis in die halve finale tegen Duitsland. Duitsland dat nu in de pool van Nederland speelt en met de overwinning eventueel van Nederland over 31 minuten al geplaatst is ook voor die halve finale. Maar de Nederlandse mannen staan er in ieder geval bij. Samen met de Nederlandse vrouwen die morgen hun halve finale moeten spelen tegen Nieuw-Zeeland om half vier Engelse tijd, half vijf in Nederland. En die Nederlandse vrouwen die zijn ook favoriet voor een van de medailles. De Nederlandse mannen nog niet zo... Langzamerhand gaan we toch wel denken dat het er misschien wel in zit hoor. En want die halve finale, ja we weten niet tegen wie het gaat gebeuren. Dat is in de loop van deze dag allemaal bekend. Om in de andere pool zijn er nog vier ploegen die daarvoor in aanmerking komen. Nederland dus tegen Korea. Een goede wedstrijd, een superiëre wedstrijd zou ik kunnen zeggen tot nu toe. Tot uh, ja, maar vijf minuten in de tweede helft is er geen vuiltje aan de lucht voor dit Nederlands team. Nu we het toch zo meteen gaan hebben over eten met mochi Krot, Over lekker eten, heerlijk eten gisteravond. Heb ik gegeten in een restaurant. Het heette Zazie. Niet dat iedereen dat nou moet weten, maar het, het is komisch... want ik moet nu een plaat draaien van Zazie en dat nummer heet Turn Me On. Ja. De dames van Zazie, een Nederlandse trio, komen uit de theaterwereld. En dit is van een eerste album de eerste single uit mei van dit jaar. Ja, dat ik dat allemaal weet. Uh, nou, Goed, Felix. En dat Op deze vroege ochtend. Een bijzondere, uh, smakelijke en fijne gast hier in de studio. Sterrenchef Moschik Rot. Bij restaurant Het Brouwersvolkje heeft hij maar liefst twee Michelin-sterren bij elkaar gekookt. En binnenkort opent hij zijn eigen nieuwe restaurant in Ensamhout Places. Zo heet hij. Samhout Places in Amsterdam. Maar deze week in het Holland House om uh, hier te koken voor uh, veel mensen. En goed dat u hier bent. En u heeft het dus nogal druk, want eerst even hier de boel aan elkaar koken. En dan als een gek naar huis. En dan opent daar de, de, de, de, de, uw eigen sterrenrestaurant. U moet niet al te veel slaap krijgen, denk ik. Nou ja, het is uh, 18, 18 augustus. We gaan uh, in samo in Amsterdam open. Mm -hmm. uh, maar ja, goed. Van, de, van natuur DNA, eigen, ik slaap niet zoveel. Dus uh, dat komt goed. Je hebt van. een twee uur per nacht nodig. Uh, is genoeg nodig. Uh, genoeg. Uh, ik begin je. Je hebt een twee uur per nacht genoeg. Ik moet jou niet nerveus maken. Ik ja? uh, ja, ja, uh, maak me ongelooflijk nerveus, laatst <laughs> Nou, Na twee uur, het is misschien te weinig, maar ik heb uh, ja, veel uur, het is, uh, het is meer dan genoeg. Ja. Ja. Ik, dan, ik en, wil dat wat daar staat. U heeft iets meegenomen en ik zit er al een tijdje naar te kijken. Nou, ik, heb... ik hoop dat al een beetje, we hebben een sterrenkok in de uitzending, dat u iets zou meenemen. En het Wat... zijn zilveren medailles. Ja, het is eigenlijk... Uh, uh, we hebben twee signatuur geregis gemaakt, speciaal voor de Olympische Spelen. Ik en, zal ze even voor de camera houden. En uh, een ja. van hun, het is de medailles. Gisteren ja. hebben wij zilver gewonnen, dus ja. vandaag. Springruiters en Marit. Ja, en dan, dus, en dit is, dit is, het ziet er echt, nou ja, echt als een echte medaille. Op ware groot ook, hè denk Ja, ik? het is hetzelfde. Het is, dus is precies, hetzelfde. Het, precies hetzelfde. Wat is, wat is dit? Ja, het is eigenlijk een parfait gemaakt met de smaken van de cocktail pina colade, Dus uh, ananas, rum en uh, kokos. En uh, ja, we, we serveren dit als een dessert uh, bij de Olympische club. Maar het kan ook als ontbijt, toch? Ja, dat, uh, dat zal ik wel aanraden. <laughs> Pina colada op de vroege ochtend? Ja, dat, ja jij... de alcohol is wel gekookt, dus dat ja. komt goed. Nou, het lijkt me <laughs> lekker bij een kopje koffie, maar koffie automatisch stuk. Dus bij een bekertje water uh, lijkt het me ook niet lekker. Maar dat, dat, u weet dus pas, dat weet u natuurlijk niet van tevoren welke kleur het wordt... Welke kleur medaille, Ja, Dus maar dat is goed, lastig dit, koken. Dit doen wij wel, even, even, even net voor service, dus we weten het wel. Dus hopen vanavond natuurlijk de gouden te tellen. Nou ja, Dorian, dat weet u al van Rijsselbergen. Dus die ja. kunt u wel vast. Die liggen al ja. klaar in de keuken. Maar hoe maakt u het dan goud met sinaasappel? Eh, nee, nee het, is, het is in principe een spray, eetbare spray. En, eh, ja, dat dat spray waar je op die einde gewoon. Eh, oh, ja. heel, heel zacht is die. Ja. Hmm. Er is maar één lepel. Nee, er is maar oh, oh, heel goed. <laughs> een onvoorstelbare smaaksensatie gaat ja, er door mijn mond. Dank je wel. Alsjeblieft. Het smaakt echt uh, verrukkelijk. U dacht, ik heb vakantie. Mm. Ik ga nog even de Hollandhuis uh, bezoeken. En dan werk ik ook nog maar even. Nou, eigenlijk hebben wij een, uh, benaderd door, door, door, door Heineken uh, een jaar geleden... om uh, deze opdracht te krijgen. Ja. En, uh, dat, dat, dat was heel bijzonder. En, uh, ja, dan kom je in de race tussen andere koks. en uh, Met een hele goede prestatie of uh, presentatie, zeg maar, maar, hebben wij ook gewonnen. dat het, het is ook letterlijk een soort wedstrijd? Ja, dat was een paar koks. Het wordt gevraagd om dit te doen. Ja. En uh, iedereen moest uh, gewoon uh, een presentatie van te brengen en uh, ja. En er zaten ook andere sterrenkoks tussen. Ja. U bent het uiteindelijk geworden. En, en even voor de helderheid, dan wilde ik laatst, ik dacht ik ga even iets wat lekkers eten. Ik had er wel van gehoord. Verder prima eten hoor, maar ik kwam niet verder dan een kroket en een hamburger. Wij komen niet binnen. Ik kom niet binnen. Ja, dan, dan, dan, dus ja, het is alleen voor houten betoten, hè? He? Ja, het is niet de houten betoten. Zeg maar, het is echt voor de sponsors, het is echt voor de spotters en het is voor de royals, zeg maar. Maar ja, goed, eh, dan denk ik dat kan ik wel wat te regelen vanavond. Wat te doen. <lacht> ja, maar daarom vragen we het niet. Maar het is dus echt een hele speciale uh, afdeling van het, uh, het Hollandhuis. Waarin de, de sponsors en de mensen van Koninklijke Bloeden en de sporters die de medailles hebben bereikt... en ook die anderen die hebben meegedaan, worden gefetteerd. En die ja. krijgen dan een lekker maaltje voorgeschoteld. Ja, dit is heel exclusief zeg maar, voor, voor, deze, voor deze mensen. Ja. En eh, eigenlijk ja, Heineken doet Heineken eh, weinig compromissen. En dan zijn dit zilveren medailles. Ziet al het eten er Olympisch uit? Uh, nee, nee. We, hebben, natuurlijk, we hebben gerecht met de kreeft en we hebben gerecht met uh, black angos en gerecht met langoestin. Ik ga zo even doorpraten over die gerechten, maar er is een strafbal voor Nederland. Geert de Groot meldt zich. Ja, de strafbal is voor Nederland 2-0 is de stand uh, en uh, gaan we eens kijken wat, uh, wie dat gaat doen. Dat zal Roderick Weusdorf zijn. Uh, hij forceerde ook die strafbal, werd uh, op de stik geslagen in de cirkel en de scheidsrechter uh, uit uh, Groot-Brittannië, Curran, die gaf... Uh, Terecht, denk ik, een, een strafbal. Alhoewel de Koreanen nu toch naar de video-Empire uh, laten kijken... of dat wel een terechte beslissing was van uh, Curran. En de scheidsrechter uit Polen die is er ook bij gekomen. De collega van Curran wordt gekeken naar het scherm. En dat doe ik ook. Uh, ja, de stick wordt gehaakt. En ik kan me voorstellen dat hij daar een strafbal uh, voor geeft, uh, onze Curran. Het is natuurlijk de vraag of de video umpire de derde umpire, dat ook zal doen... die uh, stickhaak van uh, Lee, of die, die zal bestraffen op wuisthof hij kijkt en hij moet nog een keer kijken. Het duurt allemaal altijd veel en veel en veel te lang zoiets. Dat is toch niet zo moeilijk te zien die overtreding. Het was allemaal duidelijk in beeld gebracht. Het is allemaal duidelijk in beeld gebracht. En nog steeds is er geen beslissing of Nederland de grote mogelijkheid, de uitgelezen mogelijkheid krijgt om de bal in het doel te plaatsen na 13 minuten te spelen. Jazeker, de video-empire heeft het ook gezien. Wat wij ook al eerder konden constateren, een seconde of tien geleden al, hadden we al gezegd, dat is een overtreding van Lee op uh, Weustof. En uh, dan is het uh, toch wel weer raar dat zo'n doelman van Korea... dan helemaal naar de reservebank mag lopen... op het moment dat de video umpire daarnaar zit te kijken. Dan moet hij weer teruglopen, dan krijgt hij een aanwijzing van Korea. En zo is een uh, spelsituatie die een duidelijke strafbal is. Curran had dat goed gezien, die normaal een uh, seconde of 15 duurt... voordat het spel verder kan gaan. Die heeft inmiddels al zo'n anderhalve minuut, twee minuten in beslag genomen. Het publiek zit er een beetje naar te kijken. Wordt niet al te goed geïnformeerd hier door de speaker en door het scorebord... weet dan ook niet precies wat er aan de hand is. Maar ziet nu wel dat de doelman van Korea, Myong Ho Lee, op de lijn gaat staan. En Roderick Weustoff. hij werd gehaakt. Hij haalde die strafbal binnen voor Nederland. Of Weustoff hier Nederland op 3-0 kan brengen... en na 12 minuten spelen, precies in de tweede helft... zou dat wel eens de beslissing kunnen betekenen. Er kan altijd veel gebeuren hoor, in het hockey... maar Nederland speelt tot nu toe uitstekend tegen Korea. Staat op 2-0. Nat is de ruststand en daar is Weusdorff. Weusdorff kijkt en Weusdorff scoort. Het is 3-0 voor Nederland. De strafbal is raak. En Roderick Weusdorff zorgt 3-0 voor Nederland. En uh, ik zei het al, ik denk dat het het einde is van de wedstrijd... en dat Nederland hier de winst gewoon gaat binnenhalen. Dus we kunnen je vergeten de rest van de ochtend? Uh. Nou, je mag best met me praten als je dat te vragen hebt, ja. Felix. Ja. Stuk, stuk je een stukje zilveren medaille voor je bewaren, Gerard. Nou, zover is het nog niet hoor. Maar die bij de koffie. Ja, ja, ja leg nou, die maar in de koelkast. Bij, bij het glaasje water. Maar <laughs> zelfs met water is het echt. Waanzinnig lekker. Ik ga je vertellen, willen mensen het mijnen nu op te weten? Helemaal. Ja, sorry. <laughs> het is echt heel lekker. Maar goed, ik vroeg, uh, kookt u nog meer Olympisch? Ziet er dus sommige gerechten er ook echt Olympisch uit? Ja, ja. er is nog geen gerecht eigenlijk dat, uh, gemaakt van een uh, lever, zeg maar. En daar maken wij een uh, soort uh, paté van. Ja. En dit, uh, dit is echt de logo van, uh, van de Olympische Spelen. Dus uh, dit is ook een gerecht dat speciaal voor gemaakt. En deze twee gerechten is echt een symbool. Oh, daar gaat de microfoon. Het is echt een symbool, uh, zeg ja. maar, uh, een speciaal gemaakt echt voor, voor deze voor, Olympische voor, voor Spelen. Maar nou is het hier heel anders lijkt mij, want volgens mij kookt u normaal voor, voor 20 tot 30 man hier komen er wel even wat meer. Hoe, hoe is dat? Eigenlijk, het, het twee dingen. We doen het sowieso uh, uh, met een partnership uh, met uh, Auburn, uh, de ja, en ja die, die, die geeft natuurlijk heel veel, stone en heel veel uh, ja We delen een beetje de, de Olympische club uh, daar in deze zin met de geregis en met, uh, met uh, wie doet wat. Ja. Uh, maar we staan met heel veel koks. En, uh, ik moet ook eerlijk zeggen, ja, kijk, we hebben nog eerder wat grotere partij gemaakt. En, uh, dat, dat... Maar u gaat met de zweep erover dan? U zegt van, uh, tegen die koks, dit moet je doen, zo moet je doen. En nee, dat, is niet, dat lijkt niet op zilver. Ah, eigenlijk, eigenlijk, ik heb een chef in de keuken. En dit, uh, dit regelt eigenlijk, dit soort dingen allemaal. En ik ben meer echt een, allemaal, allemaal op te leggen. En gewoon echt, uh, echt uh, de Olympische club echt een uh, feest van maken. Maar u lijkt bij een zachtaardige man. Ja, maar en... ik ben ook een zachthaarder. Ja, dus koks, van... koks hebben altijd de reputatie dat ze echt keihard tegenaan gaan. en schelden in die keuken. Ja, ik geloof, ik geloof zo, of zo dat een hiërarchie komt niet uit de macht, maar uit de kennis. En uh, ja, dat, bij, bij dit, dit is een filosofie dat ik, uh, ik, ik probeer ook te dragen naar mijn mensen. Maar wat maakt het mooi om hier te staan te koken? Ja, dit is of zo de, de, de status. Het is, uh, het is gewoon ja, de verbinding eigenlijk dat je hebt in de wereld. Kijk, eens allemaal wat er gebeurt in de wereld. En je zit in de Olympische Spelen waarop alle landen gewoon bij elkaar en zo. En dit is ook hier in nou het is gewoon allemaal bij elkaar. De hele wereld is hier nu. Ja, dit is gewoon echt ontroerend. Hè. Het is gewoon een gevoel van... Uh, ja, is het ja, ontroerend zelf Ja, ja, ja voor, mij, voor mij is het zeker weten. Ja? Ik heb, uh, ik heb uh, van de week een, een, een, een mogelijkheid gehad om te uh, ontmoeten uh, de Royal... En, ja, ja, ik heb het nooit in mijn leven... De, de prins ja, en Maxima. Heb, ja, ik heb het nooit in mijn leven gehad. Echt het, uh, ik sta in, uh, te trillen op het moment dat ik ga wat iets te vertellen. En ik heb voor mensen echt in de wereld gekookt. Ja, en toch komt zo'n moment en uh, ja, je bent helemaal van binnen... helemaal uh, emotioneel aan bod. Dat is was echt prachtig. W wat at hij van u? Ja, het is gewoon alles. Hij heeft alles het, opgegeten. Ja. Ja. Ja? Ja. Hij vond alles lekker. Ja. En ja. Ja, nou, hij is alles gegeten. Het is gewoon twee gangen, twee gangen van gaten En, zo. en, en uh, houdt u dan het normale praatje? Hij wil de medaille gaat Ook dat? De, de, de, de gouden? Ja, ja. En, en houdt u dan het normale praatje wat u altijd houdt? de is samengesteld dit en zus en zo. En, of heeft u nog iets extra's gezegd tegen hem? Van, nou, ik heb, ik heb vooral gewoon uh, voorsteld voorstel, uh, mezelf uh, naar hem toe. En uh, ja, gewoon over Rierbertje over, over gesproken. En wat verder zou ik graag willen zien op de toekomst bij mijn kinderen komen. Dus ja, in een eigenlijk... nieuwe restaurant in Amsterdam? Yes. ja. Gaat open vlak na de <laughs> Spelen. Ik zeg het nog maar eventjes. En Sam Places. Het is 3,5 minuut over half 11 in Nederland. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Jan van de Putten. DSM schrapt 400 banen in Nederland en gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten. Wereldwijd gaan duizend banen verloren. De halfjaarscijfers van DSM vallen tegen, de netto-winst is met twee derde gedaald. Het concurrentievermogen moet weer worden versterkt, zegt DSM. In Nigeria zijn bij een aanval op een kerk zeker 15 mensen doodgeschoten. Gewapende mannen stormden de kerk binnen en openden het vuur. De schutters zouden leden zijn van de radicaal-islamitische groepering Boko Haram. De Filipijnse hoofdstad Manila staat voor de helft onder water. Het blijft daar maar regenen. Noodweer in de Filipijnen heeft de afgelopen dagen al aan 51 mensen het leven gekost. En op het noordelijke eiland van Nieuw-Zeeland is een vulkaan uitgebarsten. de laatste uitbarsting van de Mount Tongariro was in 1897. Maar sinds gisteren spuwt hij weer as. Mensen in de buurt moeten hun huis uit. En het vliegverkeer moet rekening houden met een aswolk. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie vielen na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Bij knooppunt Ketelplein, 3 kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks horen van correspondent Michel Maas over de overstromingen in Manila. Hockey Gerard de Groot. Mooi moment om in het hockeystadion te komen 18 minuten nog te spelen. Dan is het afgelopen. Nederland leidt nog steeds tegen Korea met 3-0. Maar het mooie van het moment is dat het in de Nederlandse defensie even moeilijk was. En er een strafcorner is. Een strafcorner voor Korea. En die kunnen we dan mooi meenemen in deze flits van de wedstrijd. waarin Nederland tot nu toe toch wel domineerde. Dat blijkt wel uit het scorebord natuurlijk. 3-0. Mink van der Meerde, Valentijn Verga voor de rust. En zojuist Roderick Weusthof met een strafbal. Maar de strafcorner is voor Korea. Op de lijn natuurlijk. Jaap Stokman. Ja, wie anders. Hij zal uh, moeten gaan schitteren. Komt die bal. En nu gaat hij er wel in hoor. Kei en keihard uh, wordt die bal erin geschoten. Door Hung, uh, Woo, Nam. En Stokman Ja, die komt daar zelfs niks meer aan doen. En dat betekent dat Korea wat dichterbij is gekomen. Halverwege de tweede helft is het 3-1 bij Nederland uh, tegen Korea. Door die strafcorner. Die keiharde strafcorner van... Uh, hong Woo Nam is het uh, stokman die geslagen is in de wedstrijd... waar hij tot nu toe een aantal dingen uitstekend heeft gedaan. Maar hier kon hij zelfs niet bij. Kei en kei en keihard was die bal. Nederland op drie, Korea op één. Tienduizenden inwoners van de Filipijnse hoofdstad Manila zijn geëvacueerd. Door zware regenval is al meer dan de helft van de stad overstroomd. Op sommige plekken staat het water tot schouderhoogte. Correspondent Michel Maas, jij hebt net gebeld met mensen in Manila. Hoe is de situatie daar? Nou, die mensen zijn behoorlijk treurig. Want uh, ja, de helft van de stad staat onder water, wordt er gezegd. Maar de hele stad is verlamd. Mensen zijn, uh, hebben door de regering te horen gekregen dat ze maar beter binnen kunnen blijven. Want het heeft geen enkele zin om de deur uit te gaan. Je kunt nergens heen. Uh, het enige vervoer is, uh, gaat met leger trucks. En uh, ja, alles ligt. Lam, scholen, kantoren, overheidsdiensten, alles is gesloten. En uh, de mensen die. Uh, ja, die, die wachten alleen maar tot het water weer weggaat. Maar dat doet het maar niet. En uh, ja, tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Mensen die woonden in uh, laaggelegen wijken. Dat zijn meestal krotte wijken, Daar zijn natuurlijk heel veel van die houten huisjes zijn weggespoeld. Mm -hmm. En die mensen die zitten nu in, in kerken, in scholen, in uh, sporthallen. En uh, die wachten tot het over is. Geen doden gevallen? Jawel, er zijn... Uh, uh, net gemeld uh, 15 doden zeker en er zijn nog wat mensen vermist. Uh, er is onder andere één familie van negen mensen... die is bedolven onder een, een modderlawine die met dat water meekwam. Het is een trieste situatie daar. Komt het nou echt alleen maar door die harde regen? Ja, deze keer komt het helemaal door die harde regen. Meestal uh, uh, hebben, we, hebben ze nog te maken met een orkaan met flinke wind en zo. Maar dat is deze keer niet. Maar het lijkt wel alsof de regen van het hele natte seizoen in één nacht hier naar beneden is gekomen. Want ze hebben daar... Ja, zo'n zo 35 centimeter water uh, uit de hemel zien komen. En tussen die zo. berghalingen, uh, Manila ligt uh, aan de voet van een aantal bergen. Mm -hmm. ja, dat komt allemaal van die bergen afgedonderd. En uh, dat hoopt zich dan op. En die rivieren die stijgen dan met een paar meter. En sommige wijken zag je echt van die beelden van mensen die op het dak van hun huis zaten en niet meer weg konden. En wat zijn de voorspellingen? Wordt het droger? Nou, de kantoren zijn nog in ieder geval twee dagen gesloten. En daaruit concluderen de mensen dat het nog niet helemaal voorbij is. Uh, er wordt nog wat regen verwacht. En ze hopen dat het niet zo heftig zal zijn als de afgelopen nacht. Maar uh, ja, het, uh, het is afwachten. Het is, uh, het is nog niet voorbij, zeggen ja. ze. En het, het kan het nog kan een paar dagen duren. En daarna gaat dat nooit weer uh, verder naar het noorden. Dus daar zijn ze zich nu aan uh, het voorbereiden op, op ook een zonsvloed. Maar jij zegt, de, de inwoners die concluderen dat uit het feit dat de kantoren nog twee dagen dicht blijven. Krijgen ze wel ook wat informatie van de overheid? Ja, de overheid, nou, er zijn weersvoorspellingen. En de een zegt, uh, we hebben nu het ergste gehad. Maar anderen zeggen van, nou, er, er komt nog behoorlijk wat water aan. Dus uh, zet je maar schap. Dus ze weten het niet en ze concluderen gewoon dat nou ja, als de overheid besluit om nog twee dagen die kantoren dicht te houden, kun je ervan uitgaan dat de komende twee dagen de situatie ongeveer hetzelfde zal blijven als nu. Goed. en Michel Maas, dankjewel. Moshik Rot zit bij ons. Hij is geboren in Israël, in Haifa. Hij is, uh, ja, zoon van een Nederlandse militair en van een Russische moeder. Dat lees ik allemaal op, uh, op internet. Dus, uh, de, al die... nee, geen Nederlandse militair. Nee, ja, nou, dat, dat dacht ik. Dan hebben ze dat fout gezegd. Maar in ieder geval is het zo dat um, u kookt hier in het Hollandhuis. U bent topkok, u heeft twee sterren. En die twee sterren bent u kwijt op het moment dat u een nieuw restaurant begint. Uh, maar dan uh, kan het heel snel gaan natuurlijk, want de sterren gaan meestal naar de kok. En u kookt op wetenschappelijk verantwoorde wijze. Hoe gebruikt u die wetenschap? Ja, het is, het is zo gewoon dat... Uh, uh, mensen noemen dat moleculaire koken. Wat ik noem, dat is in principe... Ja, ik, uh, ik gebruik het wetgelijkschap uh, om echt te kunnen... Uh, de smaken gewoon op, uh, op de juiste manier... op, op, uh, op, uh, de, op de meeste extreme niveau uh, te brengen. Ik zal ja. even een voorbeeld geven. Uh, noem ik Gaspaccio. Waarom hebben we het eigenlijk gazpacho. Gazpacho is... Lichte, lichte zure smaak omdat de tomaat is bij wij bespreken en en, en rauw bereiden ja. ga je dit koken krijgen wat zoetere smaken dit is dit is de verschillen dat je weet wat je gaat gewoon met de product doen op het moment dat je gaat gewoon en weer behandeld van maken ken je dat caspacho ja dat is toch koude soep ja heerlijk ja. lekker in spanje Moeten er nu even niet aan denken ja. maar om tien over half elf ochtends maar vanavond nou, het kan natuurlijk wel. En, de, en dat moleculaire koken, dat is ook overigens in Spanje... Is dat, uh, heeft dat uh, zijn ingang gekregen? Toch, ja, een dat, dat, het is niet dat het is begin. Het is begin lang, lang, lang geleden. Maar Verana, natuurlijk, Verana, drijft uh, dit van uh, hele grote... Uh, in de geschiedenis is gezet. Dus, uh, ja. Zeg, dat koffieautomaat bij u, daarachter in het restaurant... doet die het wel? Ja, dat doet wel. <laughs> Misschien kunt u zo meteen even een rondje maken voor... We uh, <laughs> kom er zo naartoe. Mag ik u hartelijk danken? Graag gedaan, dank u wel. Frozen into the cars white girls of the north fire past one fire and one they are the fabled lands of Sunday ham the HS And they could float about Some hope alive that a girl like I could ever try, could ever try. that food En ze komen uit de Elbekeuken. Alhoewel ik nu langzaam aan alles gaat twijfelen, want uh, de Wikipedia-pagina van uh, Moshe Kroll, die klopt er niet. niet. Nee, die had hij zelf overigens nog niet gezien en nog niet doorgelezen. Maar, ja, dat en die van Gerard de Groot? Die van Gerard, die klopt ja. Foo one G de Groot. Ja, ja, ja, ja. Maar die man is weg, hoor. Die is afgedragen. Die Nam Huang, die uh, is afgedragen op de brancard en Kort nadat hij van het veld ging, hij was degene die die strafcorner uh, inschoot... voor die 3-1, uh, dat eerste doelpunt van Korea, zo verschrikkelijk hard inschoot. Kort nadat hij was uh, weggedragen hier, het lag er niet best bij. Uh, hij schoot in zijn rug, spierpijn, wat er precies aan de hand is. Nou, dat horen we allemaal nog wel, voor zover we daarin geïnteresseerd zijn natuurlijk. Want hij was weg en dat betekent dat hij bij die zo volgende strafcorner... die Korea kort nadat hij was afgevoerd kreeg, kon hij gewoon niet aanleggen. En dat was uh, wat... Uh, paniek denk ik wel bij de Koreanen want nu moeten ze ineens gaan bedenken dat er een andere jongen dat moet gaan doen nou die konden ze natuurlijk niet vinden die strafcorner leverde niets op en toen kort daarna Nederland aan de andere kant de strafcorner kreeg dan zou het in het beeld van de wedstrijd passen dat die er dan wel in zou gaan nou ook dat is niet gelukt Mink van der Weerden mocht wel mooi aanleggen maar de doelman van Korea Lee die had die bal goed in het snotje die tikte hem uit de hoek en dat betekent dat het hier nog steeds 3-1 is in het voordeel van Nederland Nederland nu vier Kemperman die die strafcorner forceerde Kemperman opnieuw op zoek naar een voet van een van de Koreaanse verdedigers. Maar hij maakt, hij maakt zelf de overtreding, zodat Korea kan gaan uitverdedigen. Maar er zijn te weinig mensen mee eh, direct om daar een uitval van te maken. En Nederland denkt ook nu achterin, laten we de zaak maar gewoon dicht houden. Die 3-1, dat is wel voldoende met nog eh, 9,5 minuten spelen. Tijd voor tijd. Spannendig weet van ons. Je kunt ook vandaag weer een tijdvoorspelling doen... en degene die het dichtst in de buurt komt... wint in de middels beroemde Radio 1 Sportzomerhorloge. En de vraag van vandaag gaat over voetbal. In welke minuut valt het doelpunt in de eerste halve finale bij de mannen? Mexico tegen Japan. Enig idee hoe laat die wedstrijd begint? Heb je het in het slotje? Mexico tegen Japan. In welke minuut valt het doelpunt in de eerste halve finale? Ik vond het leuk dat jij die uitdrukking niet kende. Dat zal wel iets uh, van voor mijn tijd zijn, vermoed ik ja, zo. Ja, dat zeg je altijd. Uw voorspelling kunt u invullen op de website radio1.nl. Radio1.nl U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Ik neem je mee. Ik neem je mee. En die komt tijdens de spelen vanaf recreatiepark De Wilgenplas in Maarsen. Joris Kreugel die keek daar gisteravond samen met Piet Iska en zijn vrouw Mirna naar de finale van de 400 meter hardlopen. Op dit onderdeel werd Piet in 1958 Nederlands kampioen. Toen jij kampioen werd van Nederland, 400 meter, was op de Neneitobaan in Rotterdam. Inderdaad, ja, ja, 58. Hadden we, hadden we net verkeering. Oh, kijk eens al. <laughs> Waarom liep ik zo hard? <laughs> Mina en Piet samen gezellig op de bank in de Staankeven voor de buis. En het wachten natuurlijk de 400 meter. En gelijk komen weer tijden van Waleer boven. Piet, Nederlands kampioen werd en Meerna naar hem op de tribune zat te kijken. Maar voor mena had Piet verkering met kunstrijster Sjoukje Dijkstra. En die vertelde, later in een televisieprogramma, waarom ze eigenlijk niet met Piet verder wilden. En toen werd aan Sjoukje gevraagd, wie was jouw eerste vriendje? Nou, zei Piet IJska. En toen vroegen ze, waarom is het uitgegaan? En toen zei ze, nou omdat hij zo mager was en... De... Kno knobbelstaak op zijn schouder draait. Ik heb het nooit geweten. Terug naar de 400 meter. Nu staat het Nederlands record op 45,68. Het wereldrecord op 43,81. Dus Piet, dat is toch vijf seconden langzamer. 48,9 was een krappe tijd toen. Er is wat veranderd in die jaren. Hè? Ja, je moet je voorstellen. Oh, Siedelbaan 48. was het. Hè? En, en nu is het de Tartaarbaan, een kunstbaan. Ja, toen zakte je met je spijks in De zintels? In de, uh, in de En als het slecht weer was, ging je nog eens een keer dieper in die zintels. Dus nu met slecht weer op de taart, maakt niks uit. Dus dat is fabelachtig. Ik heb het jammer genoeg niet meegemaakt. Ik had het graag mee willen waken dat ik op kunstbaan had kunnen lopen. Dan had ik wel wat sneller gelopen. Waarom trainen al die sporters jarenlang voor bijvoorbeeld... Een ruime 40 seconden over 400 meter lopen. eerst. En dat de mensen toch kijken: Piet, je kan hard lopen hoor. Dat, dat streelde je wel. En je werd uitgenodigd. Ik kan, vergeet het nooit naar Schotland twee keer. En dan werd je in het beste hotels neergezet. Maakte je niet mee en je ging vliegen. Mina vraagt zich op de bank af of Piet, als hij dan jong zou zijn geweest, of hij daar tussen had kunnen staan. In de finale. Oh, dat weet ik niet. Maar als ik door had getraind... Uh, dan had ik zeker uh, sneller kunnen gaan lopen. Ja, maar ja, ja. ik heb vrij kort gelopen. Van 52 tot 58 was mijn atletiekloopbaan. Waarom? Omdat de maatschappelijke voorging. omdat dat, ja, dat atletiek bracht niks op. Nou krijgen ze er geld voor. Kreeg jij ook alweer toen je gewonnen had? Ja, een medaille. En... En zes gekleurde glazen heb ja, je dan eens gewonnen. Ja, dat heb ik ook wel eens gehad, had ja. Eens Al van die pruldingen. Weet <laughs> je niks aan? Eindelijk de Olympische finale, 400 meter hardlopen. En het hart van Piet gaat natuurlijk sneller bonzen. Helaas geen Nederlanders, maar wel twee Belgen. En het mooiste is van dit eigenlijk... dat de twee Belgen tweelingbroers in de finale zitten. Nee, nee. Nou, daar gaan we. Nee, wandelen. Nee, wandelen. ook niet meer. Die Belgen hadden een gek weg natuurlijk. Dat is de enige kans. Maar en die wordt alleen gehaald door de Bahama's. Maar zijn broer ligt toch goed, hè? Hij haalt er één in. Kijk, zijn broer haalt er één in. Van Australië haalt hij in. Dan komt die Belg nog. Ja, misschien drie, misschien drie. Nee, net vier. Voor het eerst dit jaar onder de 44 seconden. Ja, dat is toch geweldig, 43, 43. Ja, dat is niet te vergelijken met wij tijd. Hè. Ja, schitterend, hè? Heb je niks te, niks te veel gezegd, hè? Genoten van de 400 meter. En Piet, ja, nog even je dagelijkse kijktip... Voor de Olympische Spelen. Oh, dat is weer prachtig. Want Efke komt. Nou, Efke zonder, dat is toch op de rekstok. Dus die, die heeft grote kans op goud. Hè? En Annie van Grunzen met de Salinero, met de dressuur dus. De officiële gouden medaille van Dorian van Rijsbergen zal wel uitgekeerd worden, want daar hebben we nog niks van gezien. Windsurfen, Dan krijg je de Atletiek Martina natuurlijk, die geweldig zesde is geworden op de 100 De 200 meter. Heeft hij veel meer kans, de eerste ronde dus, de series. En dan gaat hij naar de halve finale, dat is op één dag. En de 800 meter halve finales, waar Robert Lathauers zit. Dus dat moet weer echt weer kijken en spoelen. We gaan die Piet Iska inhuren als deskundige. Hij nou, doet het fantastisch. Overigens, de eerdere afleveringen van de Oranje Soap zijn te beluisteren... op de website radio1.nl. Denkt u nou, ik wil die Piet in eerdere afleveringen ook nog eens horen? Radio 1.nl. Gerard de Groot, ik leer zoveel van je deze ochtend. Dan kijk je ook nog naar het hockey. Goed opletten, hè? Dan, dan, dan pak, je altijd, pak je altijd wat mee. Ja, het hockey, daar kan je ook nog wel wat van leren, denk ik. Want uh, Nederland speelt een gedegen Olympisch toernooi tot nu toe. Het is inmiddels wel 4-2 geworden. Het werd even link toen uh, Jongnam Nam Lee zojuist een uh, strafcorner... via de tip-in benutte. Maar kort daarop was het uh, Billy Bakker een aanval uit het boekje. De Nooier, Evers. En de bal kwam bij Billy Bakker terecht. En de doelman van uh, Korea, wat die allemaal aan het doen was... op de rand van de cirkel, dat begrijp ik niet... Want Bakker stond helemaal vrij voor zijn doel dat hij verlaten had. Een medeltje of tien stond hij er zelfs buiten. En Bakker had daar geen moeite mee met dat uh, buitenkansje. 4-2 dus voor Nederland inmiddels. Nog drie minuten te spelen. En ik zei het al, Nederland speelt een uitstekend olympisch toernooi. Hadden we allemaal niet verwacht, hoor. Met z'n allen niet. Ook de echte grote insiders niet. Behalve de man die er altijd uh, in is blijven geloven. Paul van As zelf, de bondscoach, die dat de afgelopen week al een paar keer in interviews heeft gezegd. Ik heb het altijd wel gezien, maar achteraf praten, dat is altijd heel erg makkelijk. En uh, van As heeft wat dat betreft het gelijk natuurlijk aan zijn zijde gekregen. De ploeg speelt gedegen, speelt collectief, speelt goed, ze pakken dingen van elkaar over. Als iemand een foutje maakt, dan zegt de volgende van, nou dan zal ik het eens dus even met 10 minuut, 10 seconden meer uh, en 10% meer uh, oppakken en dan de zaak weer rechtzetten. Nederland dus in die slotfase tegen Korea. Nog 2,5 minuut en de beslissing lijkt gevallen, want de Koreanen moeten twee keer scoren, dan pas zijn ze gelijk en ze hebben er pas wat aan aan uh, een meerdere doelpunten als ze er drie maken. Van Nederland moeten ze winnen. Willen ze zelf nog misschien uitzicht houden op een halve finale plaats. Het is uh, hopeloos geworden voor Korea tegen uh, Nederland, denk ik. Nederland dus uh, in een zetel naar de halve finale. Vijf overwinningen zou dat uh, is, heeft dat betekend. Nederland uh, speelt dus uh, tegen India, België, Nieuw-Zeeland, Duitsland. Dat was natuurlijk de mooiste, de zoetste. 3-1 overwinning op Duitsland. Toen speelden ze ook een uitstekende wedstrijd. En dan zou vandaag Korea eraan gaan. Dan dan heb je gewoon vijf wedstrijden gewonnen. Dan heb je 15 punten, meer kan niet. En dan sta je met recht in de halve finale. En dan ben je gewoon een van de kanshebbers, denk ik zelfs, voor eremetaal, voor medailles. En dat gaan we dan bekijken op donderdag, die halve finale. En tegen wie dat zou gaan? Het is nog niet helemaal duidelijk. Dat moet besloten worden in wedstrijden tussen een paar tussen Pakistan en Australië en Groot-Brittannië en Spanje. Nederland blijft aanvallend spelen in die slotminuten. Korea, ik zei het al, heeft er helemaal niets meer aan zoals de stand nu is. En weet zelf ook dat die anderhalve minuut die we nog te spelen hebben... 1 minuut 19 seconden om precies te zijn... dat dat gewoon te weinig zal zijn om nog wat eraan te doen... om nog in de richting te gaan van een halve finale plaats. Dan is het afgelopen het Olympisch toernooi voor Korea... dan zijn er geen kansen meer om een halve finale te halen. Maar hoe anders is dat voor de Nederlandse mannen die tegen Korea met 4-2 voorstaan, met nog precies een minuut te spelen. Is het in de Nederlandse aanval op rechts iemand van Korea... die niet voorbij Marcel Balkenstein komt, die kan rustig uitverdedigen. Doet dat met een verre klap naar voren. Tijdwinst, tijdwinst, seconden gaat dat uh, meenemen. Want de bal hobbelt over de achterlijn en dan moet Korea helemaal terug. En dan kan Nederland op de middenlijn de zaak op gaan vangen. Met nog 38 seconden te spelen, Nederland op 4 en Korea op 2. De Nederlandse doelpunten, ik herhaal ze nog maar eens... Uh, voor de de rust. mink van de Weerder en valentijn verga voor een 2-0 ruststand na de rust weus of met een strafbal een strafcorner van korea van nam een tweede strafcorner van korea van jong nam Lee. en daarna was het billy bakker voor 4-2 met nu de voogd in de aanval op links en naar de klok kijkend zijn er nog 16 seconden te spelen en als je daar wat aan wil hebben aan die aanval dan moet je een strafcorner eruit halen in die slotseconden. en nu gaat het publiek aftellen Vanmorgen vroeg veel Nederlandse supporters hier in het hockeystadion. Zij kunnen allemaal in het Engels meetellen. En het is afgelopen nederland wint afgetekend van Korea met 4-2. Dat betekent dat Nederland eerste wordt in de pool. De tegenstander, ik heb het al aangegeven, dat gaan we allemaal vandaag bekijken in de loop van de dag. En Duitsland hoeft de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland ook maar rustig uit te spelen. Geen risico's nemen, want Duitsland is door deze overwinning van Nederland tweede geworden in ieder geval in de groep. Ken je hem? Je uit? luister, luister. Ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, onze tijd, hè. <laughs> Samba's. Hé, <laughs> hé, hey, hey, ik ken hem ook hoor, hier. Oh, hallo. Oh, oh. Ja, ja, ja, we gaan het de kia. Ik vind het leuk. kom het De champ zat net in 1958, ze zegt gelijk, dus tequila met 1 L, dus je zegt niet tequila, maar je zingt uit volle borst tequila. Echt getrakt van? And Welcome to London en dan zijn ze weer Allemaal goed weg. En kijken. Bolt ligt wat achter. Maar gaat komen. Daar komt Bolt. En wat wordt de tijd? Wat wordt het? De... 9,64! 9,64. Geen wereldverkoor. Het, het is 9,64 voor Usain Bolt. Hij doet het hem toch weer. Usain Bolt. Tot en met 12 augustus Londen 2012. Olympisch kampioen op de 100 meter. Volg de Olympische Spelen van dag tot dag. Bij de Radio 1 Sportzomer. 9,63 is uiteindelijk de tijd. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Scherp inkopen is slim inkopen. Zeker in deze krappe tijden. Daarom heeft Macro volume winst. Wie grotere volumes koopt, krijgt altijd korting. En dus een scherpere prijs per eenheid. Zo werkt dat bij de goedkoopste groothandel. Macro, partner voor ondernemend Nederland. Het Emma kinderziekenhuis AMC bouwt het beste kinderziekenhuis ter wereld. Ik bouw mee. U ook? Kijk op steunemma.nl. Robert en Brink. Macro, Sigma kopieerpapier bij aankoop van twee dozen. Altijd 15% korting. Dit is Radio 1.